Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Ruim 50 zorgbedrijven hebben een open brief geschreven aan de gemeente na aanleiding van het dreigende massaanslag bij TSN Thuiszorg. Nieuwsuur meldt dat de zorgbedrijven zich grote zorgen maken. Ze vinden dat een aantal gemeenten hard op weg is om het professionele aanbod van huishoudelijke hulp aan zieke of kwetsbare burgers volledig om zeep te helpen. De Verenigde Staten voeren de strijd tegen IS in Irak en Syrië op... en sturen meer speciale eenheden. Het heeft minister Carter van Defensie gezegd. Die elite-eenheden gaan Iraakse militairen en Koerdische strijders helpen... bij gevechten tegen IS. Verder moeten ze ook inlichtingen verzamelen, gijzelaars bevrijden... en invallen doen. Carter kondigde verder aanvallen aan op de infrastructuur van IS... en zei dat de bronnen van inkomsten van de extremisten... vooral die uit de verkoop van olie, zullen worden aangepakt. De burgemeester van Chicago heeft de commissaris van politie ontslagen na de openbaarmaking van beelden van politiegeweld. In Chicago is onrust ontstaan door de video. Honderden mensen gingen vorige week de straat op. Op de video is te zien hoe een blanke politieagent een zwarte tiener doodschiet. Het gebeurde ruim een jaar geleden. Volgens de burgemeester heeft het vertrouwen van de burgers in de politie een flinke deuk opgelopen en dat vereist actie. Er komt een speciale commissie die onderzoek gaat doen naar de aansprakelijkheid van de politie. De agent die de jongen neerschoot is aangeklaagd voor moord en hij is geschorst. Rob van Gijzel heeft zijn vertrek aangekondigd als burgemeester van Eindhoven. In de gemeenteraad liet hij vanavond weten dat hij per 11 september volgend jaar wil plaatsmaken voor een opvolger. Wat hij gaat doen is nog niet bekend. Van Gijzel zit in zijn tweede termijn als burgemeester. Bij zijn benoeming twee jaar geleden zei hij al dat hij voortijdig zou vertrekken. Het weer in het noorden nog wat lichte regen. Vannacht bijna overal droog. Minima 9 graden. Morgen bewolkt. In het noorden wat het motregen. In het zuiden soms zon. Het wordt 10 graden. Dit was het NOZIFM. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. Zandwoord heeft, heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Heel goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik ben het eerste nummer begonnen met een, um, uh, een tenorsaxofonist die u misschien wel kent. Het is John Coltrane. Het nummer heet Too Young to Go Steady. Het komt van zijn album Ballads uit 1962. En naast John Coltrane hoorde u McCoy Tyner op piano, Jimmy Carrison op bas, Elvin Jones op drums. Dit album Ballads. Destijds behoorlijk bekritiseerd omdat het uh, veel mensen vonden dat het te commercieel was. Maar het is een uh, geweldig album met hele mooie uh, zachte nummers erop. En een uh, prachtig album om mee te beginnen. Uh, ook als je John Coltrane's werk nog niet kent. Het volgende nummer wat ik ga draaien komt van Lee Morgan. Lee Morgan is uh, uh, heel jong in de jazz begonnen. Eigenlijk nog voor zijn twintigste... Bas had hij al een contract bij Blue Note en heeft hij vele albums met hun gemaakt. En van een verzamelalbum, de Complete Blue Note Lee Morgan 50 Sessions... uit 1958, ga ik draaien The Lady... Dat was Lee Morgan met The Lady. Vandaag vele oude bekenden. En de volgende is Art Pepper. Ook een van mijn favorieten. Art Pepper, een, um, een Amerikaanse jazz en uh, alt uh, En maar ook clarinettist. Hij begon zijn carrière midden in de jaren 40 van de 20ste eeuw. Hij speelde toen onder andere met Benny Carter en Stan Kenton. Hij ging later verder uh, alleen en maakte vele albums... En ik ga een nummer draaien van het album Intensity uit 1966. Nee, 1960. Intensity was eigenlijk het laatste album van zijn eerste periode. Art Pepper heeft namelijk uh, albums opgenomen in verschillende periodes. Maar zoals vele uh, muzikanten was hij ook verslaafd aan heroïne. En daar is hij een aantal keer voor naar de gevangenis gegaan. En ook in deze periode, um, toen dit album uitgebracht was, zat hij al vast. En eigenlijk kwam zijn volgende album pas 15 jaar later uit. U gaat luisteren naar Gone With the Wind van het album Intensity Hard Pepper. Dat was Art Pepper met Gone With The Wind. We gaan verder met een andere favoriet van mij. Abby Lincoln. Abby Lincoln, een, uh, een uh, zangeres in de jazz... heeft heel veel eigen nummers uh, zelf geschreven. En ook van het volgende album heeft ze alle acht nummers zelf geschreven. Het nummer heet um, You And Me Love. Het komt van het album Naturally uit 1973. Het is ook uit, uitgebracht onder de titel People In Me... Het is een album wat, uh, wat ze heeft opgenomen in Japan, waar zij een uh, tijd heeft gezeten. En zij wordt dan ook vergezeld door een aantal Japanse spelers. U gaat luisteren naar Abby Lincoln met You and Me Love. Aken. In the great times Dat was Evie Lincoln met You and Me Love. En bij al die favorieten mag Ella Fitzgerald natuurlijk ook niet ontbreken. Van het verzamelalbum de complete Ella Fitzgerald en Louis Armstrong on Furf, het platenlabel, wat eigenlijk een uh, verzameling is van de albums Ella and Louis Again en Porky and Bess, ga ik draaien G Baby Ain't I Good To You, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. For for Christmas and a diamond ring. Veel meer Ella Fitzgerald. Maar nu een uh, nieuw album uh, in mijn uh, verzameling. Een album van Carl Allen en Rodney Whitt Whittaker. Het komt van het album Get Ready uit 2007. Een album vol met uh, originele composities... maar ook uh, interpretaties van Motown Classics en, uh, en gospel. Het nummer wat ik ga draaien, Get Ready... hetzelfde uh, nummer als de titel van het album... is oorspronkelijk geschreven door Smokey Robinson en in een uh, mooie jazz-uitvoering gebracht. U gaat luisteren naar Get Ready met Carl Allen op drums... Rodney Whitt Whittaker op bas, Sarius Chet Snut op piano... Rodney Jones op gitaar, Dorsey Rob Robinson op orgel... en Steve Wilson op saxofoon. Get Ready. Ready van Carl Allen en Rodney Whittaker. Blijf moeite houden met die naam. Um, volgende album: Benny Carter. Benny Carter, een oud um, saxofonist. Hij heeft een uh, mooi album gemaakt samen met uh, Coleman Hawkins in 1961. Naar aanleiding van een tour die zij gedaan hebben in Europa. En uh, dit album dat heet Further Definitions. En naast Benny Carter, Phil Woods op Alt Sax, Coleman Hawkins. Natuurlijk op tenor sax Charlie Rouse op tenor sax, John Collins op gitaar. Dick Katz op piano. Jimmy Garrison op bass en Joe Jones op drums. U gaat luisteren naar twee nummers van dit album: allereerst Blue Star en daarna Doosie. <tied> We luisteren naar twee nummers van het album... Further Definitions van Benny Carter. Ik ga verder met een album uh, wat ik al enige tijd in de auto heb liggen. En dus af en toe uh, maak ik een lange autorit uh, naar mijn uh, kantoor in Enschede. En dan uh, komt dit weer voorbij en elke keer denk ik weer... Yeah, dit is geweldig, dit moet ik gauw eens een keer draaien. Ik heb het opgezocht en uh, het is een nummer van Don Bias. In een, uh, optreden, een live optreden in Milaan in uh, Italië in 1952. Samen met uh, Dizzy Gillespie. Het heet dan ook Don Bias meets Dizzy Gillespie. Het album is getiteld Yesterdays. En het nummer wat ik gedraai heet Burke's Works. En u hoort naast uh, Don Bias natuurlijk uh, Dizzy Gillespie op trompet. Maar ook op vocals. Ik ben alweer aangekomen aan het laatste nummer van uh, het nieuws voor 11 uur. Dat is het nummer van Louis Jordan uh, van zijn Tiffany Five, zijn band. Een verzamelalbum Classics 1946-47. I Know What You're Putting Down.